Blozo organiseert op 23 september een provinciale sportdag gericht tot jonge senioren. Tijdloos sporten heet een en ander, zegt Anne Bruinker van Blozo. Tijdloos sporten, inderdaad. Uh, wij organiseren samen met de stad Oostende op 23 september uh, tijdloos sporten, dus een sportdag voor senioren aan zee. Zeg maar. Wij gaan die dag uh, de mensen een programma aanbieden, een sportief programma, uh, ...waaruit ze uh, uit 25 verschillende sporten kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat ze vier verschillende sporten gaan kiezen over een Hanse dag. Twee uur in de voormiddag, twee uur in de namiddag. Er bestond een uh, West-Vlaamse senioren sportdag. Uh, dit is ook een West-Vlaamse evenement. Wat is het verschil? Ja. Uh, het verschil is dus de, de huidige West-Vlaamse senioren sportdag... Die bestaat al, ik denk, een dertiental jaar. Dat is een provinciale klassieker geworden. Maar uh, wij vinden daar het aanbod eerder beperkt um, tot de iets minder sportieve senioren. Uh, men spreekt van een seniorensportdag, terwijl de dag eigenlijk bestaat uit een halve dag. Men start in de namiddag. En men heeft de keus om in een vijftal verschillende sporten en meer de klassieke sporten. Zoals daar zijn petanken, volksdansen, volksporten en dan ook wandelen en fietsen die zeer in trek zijn. Um, wij wilden eigenlijk de sportievere nog toch iets meer kunnen aanbieden. En vandaar onze keus om een volledig sportprogramma aan te bieden. Met een heel breed divers uh, gamma van sporten. En ...daadwerkelijk over een hansse dag te laten doorgaan. Het evenement is eigenlijk een beetje het teken destijds. De senioren zijn sportiever geworden... ...en zijn een ruimer sportpatroon gaan volgen in het algemeen. Ja, dus de huidige generatie senioren... ...zijn eigenlijk de mensen die uit de campagnes van Blozo uit de jaren 70... ...de Sport voor Allen campagnes, eigenlijk in aanraking gekomen zijn met uh, het idee om meer aan sport te gaan doen en die zijn zich daar dus ook zeer uh, terdege van bewust dat uh, door het te doen aan sport dat men dan ook Zeer, eh, ...veel fitter gaat blijven en een veel aangenamere levenskwaliteit kan hebben. Um, de sportieve senior van vandaag die schrikt er niet meer van terug om een trainingspak aan te trekken. En die, hetgeen dat uh, vroeger niet zo evident was. Toen kwamen de senioren nog in gewone kledij met gewone schoeisel en met uh, handtas naar een sportdag. Ander de Breiger was dat van blozen. De senioren van vandaag zijn niet de senioren van gisteren en hun sportevenement dus ook niet. Tijdloos sporten op 23 september in Oostende. Je moet er wel eventjes op voorhand voor inschrijven. Een en ander wordt georganiseerd door BOZO. Maar je kunt best inschrijven bij de Sportdienst van Oostende op 059 50, 50 23 20.